van de ANWB. Een normale avondspits voor vrijdag in de Randstad. En dat betekent dat Amsterdam meestal wel meevalt. Behalve dan de snelwegen rond Haarlem. Want daar is het wel slecht. Vooral op de A9 en de A22. Het heeft te maken met een kapotte truck bij het Rotterpolderplein. Op de A9 vanuit Alkmaar 8 kilometer. En op de A22 vanuit Beverwijk. Een korte file bij Knoop Velsen. Maar wel bijna drie kwartier vertraging. En voorlopig om via Zaandam over de N8 en de A8. Voor de rest valt er niet zo heel veel op. Op de A2 Den Bos Amsterdam een kwartier vertraging bij de Leidse Rijntunnel. De A4 Amsterdam Rotterdam. Daar heb je de meeste vertraging bij Den Haag. Zuid op een kwartier extra. De A10 Noord tussen de afrit Volendam en de Koentenol een kwartiertje erbovenop. De A16 Rotterdam Breda bij de Van Brindoorbrug een kwartier tot twintig minuten oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek optiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Luisteraars, welkom bij Hans en zijn vrienden in de middag. <lacht> het begint alweer met lachen. Ja, je bent helemaal aan het eigen van het dansje. Wat helemaal lekker, geweldig, man. Wat, wat ja. lekker. Helemaal super. Goedemiddag, allemaal. Trouwens. Ja, hallo. Goedemiddag, hallo. We zijn er weer. Ja. ja. En wat kan u verwachten in deze twee uur? Nou, dan in ieder geval de instrumentaal van de vrijdag. En dat is een tip van mij. En dan de column van Marco Termes. En een kwart voor de filmmuziek van van de week. En dat is van Ronald. En in de tweede uur kwart over zes recept van de dag. En dat is een heerlijke standpot. En dan om half zeven het weer voor het komend weekend. En om kwart over zeven verzoekplaatje van de week. En die kan u nog steeds aanvragen. Maar dan gaat u wel een weekje opgeschoven worden. Ja. En dat is op een Facebookpagina. Nee, dat is op ah, e-mail. Ah. Gewoon op e-mail. Toet. At. Ja, een blondje met een T, hè. anders komt het er niet aan. Ben je blondje maar gewoon een blondje Ben je uh, blond? Uh, ja, inmiddels donkerblond en grijs. Maar uh, ik was altijd uh, blond tot bijna wit zelfs. Maar zo, ja. zo dom, ben je het er niet? Nee, nee, nee niet eens. Nou, oké, okay. goed zo. <lacht> <lacht> <lacht> nou, ik wens u in ieder geval een hele prettige uitzending. Tenminste, veel plezier. Ja, ja precies. En de, tele en de telefoon gaat, we hebben een ja. bellen. Ja, we gaan zo opnemen. Eerst even dit. <lacht>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 Is to sing it out loud so even uitgeslagen komt. Ja. Laat ik beginnen met... de uh, Godje een kroet moet zeggen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, we hebben nu de al... al Kun je nagaan hoe die twee uur wordt? Ja, nou ja, we doen maken we het... Lange uurtjes, maar ja, dat maakt niet nee, uit. Nee, we maken het wel serieus, toch? Ja, oh, oh? En een beetje lachen. Gaan we serieus doen? En een beetje lachen. Oh, help. Ja zitten bij het verkeerde programma, hoor. Nee, ik, ik niet, hoor. <laughs> ik ook niet. Nee. Hoor. nee. Hans, vertel. Jij gaat uit. Jij had geen nieuws, dus dan doe ik het maar. Och, <laughs> nou. Meteen een sneer achter mijn kont. Nou, lekker dan. <laughs> ja, de evenementagenda van december ga ik doen. De eerste tot de 29e. De december, loterij. De OVZ, lotenactie. Wekelijks is de trekking. De tweede, babbelwagen. Hotel Faber, aanvang om 8 uur. De achtste plus de negende. Een toneelstuk van Wim helder Hilderink in Theater de Krocht. Het is wel toneelstuk, een heel lang toneelstuk dan, hè? Een heel lang. 8 ja. plus de negen. Dat <laughs> nou, zijn twee avonden, hè? Joep. Toneelstuk Viva Victoria. En de aanvang is kwart over acht. De tiende. Nou, daar uh, kunnen ze ook net zo nu luisteren. Zandvoort lacht. <laughs> Amsterdam Biet Hotel. aanvang om acht uur. En de zestiende. Ja, daar komt-ie. schaatsen. Opening van de ijsbaan tot 2 januari. Raadhuisplein. En de zestiende, en ik heb gehoord dat Rauw ook daar gaat lopen, sprookjeswandeling, kerkplein en omgeving van vier tot zeven. Ik heb al gezegd dat hij misschien zijn bezem mee moet nemen, kan ik wegvliegen. Ja. En toen zei hij van, er zijn geen mannelijke heksen, nou, die zijn er wel hoor. Ja, ja. ja die zijn er. Ja. Ja. En ook, maken, er is nog veel meer, de zestiende. Ja, nee, ja. dat is de, vijfde, nou. de vijftiende, geloof ik. Oh ja, de 15 Waarom vijftiende. heb je die niet opgenoemd? Nou, dat komt straks. Heb ik een uitgebreid uh, item. Ah, oké. Okay. Maar die is, dan is er een, een, een kerstconcert. En, uh, van... En, uh, een kerstconcert van de Beatspopzingers. Oh, sorry. Sorry. Ah, we gaan gewoon muziek doen. En dat ik No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia niet es que no in Chamela culpa. Die hebben we gisteren ook gedraaid. Ja, het was, was maar een stukje. Een klein stukje? Ja, dus nu gewoon even helemaal. Ja, het was een lekker plaatje hoor. Ja. Je, zou, je zou haast denken dat het zomer wordt met dit liedje, maar dat is niet zo. Ja, zo klinkt het wel hè. Ja, lekker hè. Ja, ik, ben lekker ik ben sowieso blij dat jij bijna haast gaat denken, Hans. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Nou, denkt hij mij te hebben, maar ik heb het voorbestaan, hier hier. Maar, maar dat is ook bijna gemeen, hè? Dan maakt hij een grapje en dan gooit hij er meteen een jingle ja, tussendoor. Ja, ja, ja, zodat ja, ja, ja. we er niet meer op kunnen reageren. Nee. Maar ik heb, een, een, een heel, vind ik, een leuk plaatje uitgezocht. Dat het gaat over een country pianist. Oh, ja. vertel. Ja, wie zou dat nou zijn? Ja. En die maakte vooral furoren in de jaren 50, 60 en 70. En op vijf, vijfjarige leeftijd begon hij met piano spelen... En in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana Drake Band. Zo, dat is een mooie naam. Hatshivide. In 1955 trok hij naar Nashville en werd bekend door zijn bijdrage... aan een speciaal Nashville Sound. En dat gaat over Floyd Kramer. En Floyd Kramer, dat heb ik uitgezocht. En dat is een plaatje en dat heet Last Date. Oh, dan nou moet ik hem draaien ook? Dat is meestal wel handig, ja. <laughs> oh, jongen, jongen. Je moet wel opletten, hè ho. <laughs> nou, ik let erop, maar... <laughs> Sommige dingen zitten een soort van weerstand, hè? Ah, ja, dat is het. ga gewoon de hele wereld wakker maken. ACDC. Wakker maken? Uh, hoef ik niet eens te kijken. <laughs> <laughs> dat is dat jongetje in de korte broekie. Nou, met, die, met die rugzak. Dat nu, op uh, rug. uh, jongen in het kistje. <laughs> ja, hij is niet meer. Nee, dat nee? begrijp ik uit ja. jouw uh, reactie. Oh. Maar zijn muziek leeft voor. Ja, precies. Nou, dat hoop ik niet. En Zoek maar eens op op internet. Oh, Zoek maar eens op op internet. ACDC, je kan bijna elk nummer veranderen in een nummer van ACDC. Er is een Amerikaanse comique die dat doet. Weet je eigenlijk wat dat betekent, ACDC? Nee, jij wel? Ja, dat is gelijkrichten. Van wisselstroom naar gelijkstroom. Ja, dat weet ik. Maar ik weet niet of dat daar voor staat. Hé, je hebt gelijk. ik is de rest van Zandvoort, maar niet al te Nou, niet alleen van Zandvoort heb ik begrepen. Ja, ik denk dat. Sorry, Janny. Ik denk dat hoofd door de paard is op het moment. Die denkt, wat is er mis met die computer? Ja, gaat ze weer bellen. Ja, precies. De hotline. Ja? Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl in de tweede helft van november wordt er een proefhek geplaatst... wegens hertenoverlast, en althans, dat proberen ze te voorkomen. Nee, het eerste stukje even lezen. In de tweede helft van november heeft de gemeente langs het fietspad van Noordwijk... bij de zeereep via de strandopgang Nieuwduinen naar het strand... tijdelijk een ongeveer 350 meter lang hek geplaatst. Dit hek staat het bewijs van proef voor een periode van vier maanden... Het hek dient te voorkomen dat de damherten in grote getalen naar het dorp trekken. Ro, je zat met je vinger omhoog ja, te ja, wippen ja. op je stoel. Vertel, wat uh, wil je een zeggen? Een proefhek. Welke smaak dan? Antihert. Oh. Hij dacht natuurlijk dat het een hek voor, voor zijn eigen Ja, precies. Was. Ik mag je gaan linken. En zo. Ja. Nee. Gewoon anti Antihert. Uh, anti wat, nou, wat zeg je nou je tegen, maar tegen mij, gekkie? <laughs> Ik bekend, hè? Ja. ja. Ja, ik weet niet waarom, maar het komt bekend. Ja. Die maar, andere, andere ook, die druk bezig. We zijn maar, in de waarom, uitzending, dus... Maar, ja, dat waarom, weet ik, maar ik focus. laat jullie meestal kletsen met z'n tweeën. dus ja, Dat doe ik wel. Ik nee. luister. Nee. Ik ken het niet, schat, dus daarom reageer niet? ik niet. Nee. Als ik nou zeg Pamela Anderson, zegt het dan wat? Baywatch. Baywatch. Ja. ja okay. Echt ah, jawel. Ja, je Zo wel. Zo'n blonde stoot die met een veel te klein rode ja, badpak ja, ja, ja, ja. over het strand huppelt. En die Hans. Gaan mij nou niet gaan ja. zwemmen. Ga mij nou niet wijs maken dat je niet gewoon kwijt bent. Hij zit voor de gewoon zijn hoeken van zijn mond af te likken. Ja, nu. precies. Ik keek ja. altijd naar die je of... of... Ja, nou, oh, daar de... was ze bij, zie je? Hij kent het wel degelijk, hè? Wil ik... je vader op je tafel te deppen? Of? Nee, nee, dat doe ik <laughs> straks strak wel eventjes. <laughs> en, en, ik kom toch eventjes terug over dat, op dat kerstconcert... wat wij uh, ja, gaan nice. geven, want uh, ja, dat ga ik doen. Het Stanfordse popkoor, en dat zijn wij een, een klein stukje van... De Beach Pop Singers verzorgt vrijdagavond, 15 december... een kerstconcert in het Protestantse kerk op het Kerkplein. De aanvang is half acht en dat zal gevuld zijn met een zeer gevarieerd programma. We zijn al zeer druk aan het oefenen. Uiteraard zingen de Beatprobsingers zelf hun mooiste kerstnummers. En dit geheel wordt aangevuld met gitaarspel van Bas Romein en eigentijdse dans door een dansgroep. De Beatprobsingers zingen traditionele en moderne kerstliederen onder leiding van dirigent Arno Westerburger en pianist Bobo Bencher. Bezoekers worden bij binnenkomst getrakteerd op een kop koffie of thee... uiteraard met iets lekkers... en tijdens de pauze staat een glaasje gluwijn klaar... met wederom wat lekkers. Als klap op de vuurpijl zal ook de kerstman zelf aanwezig zijn bij het concert. En hij heeft voor alle kinderen een kleine verrassing bij zich. Hans zegt dat nou niet... Oh, je zou je gedragen. De kerk is inmiddels heringericht met comfortabele stoelen en er wordt tafeltjes neergezet waar aan de toebehoorders... een ongedwongen manier kunnen genieten van het kerstconcert. De kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar en zijn te koop bij de Bruna Balkenende of via José van Zee. Ja, dan moet ik toch een telefoonnummer zeggen. En de telefoonnummer is 06 238. 3-9, steekt nu eentje zijn vinger op. En op een avond zelf aan de deur vanaf 19 uur. Als je het dan zegt, is het haar vinger. dit is mijn vinger, dat is niet zijn vinger. Haar. Um, had jij verteld dat er een dansgroepje zou komen? Ja, ja. Dat is veranderd. Het dansgroepje komt niet, maar daar in de plaats komen wat kinderen van de Mariënschool... die liedjes gaan zingen uit hun kersttoneelstuk. af oh, wat leuk. Ja. Ook oh, ontzettend leuk. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Nou, dus dat dat wist is ik niet dat een leuk. kleine verandering, maar dat is um, ja. ook gezellig, ja, toch? lijkt ja. me wel. Dus, dus als daarom weer... stak ik mijn vinger op. Ja, ja. jouw vinger op. Haar vinger. Het ja, die... ja, haar, dat zit je dwars, hè? Dat mis je. Ik <laughs> zeggen <Ja. laughs> ja. ja. uh, ja. volgens mij is het tijd voor een column. De kolom oh? van de week van Marco Termes. Die gaat ze nu opzoeken. Toet kraaien, Ik zit meteen helemaal klaar. Ja. Gelukkig wij... Zoals zo vaak zit ik op internet wat op te zoeken. Daar kwam ik deze week een quote van Charles Bokowski tegen. Het probleem van de wereld is dat idioten en fa fanatici zelfverzekerd zijn... terwijl de wijze mens vol twijfels zit. Boom, raak. Dichter, drank, dood. Vat ik hem voor u samen. Nu heb ik lang geleden enige tijd met mijn voorhoofd op het bureaublad gelegen in collegezalen. Soms moe, soms uit moedeloosheid. Ik zat daar niet om na behaald diploma een vet salaris binnen te harken, zoals tegenwoordig, maar om kennis te vergaren. Helaas was ik net zo stom of lastig als dat ik slim was. Uitersten van een breed spectrum dat zowel bij mij als bij professoren verwarring stichtte. Nu weet ik dat intelligentie niet automatisch tot wijsheid leidt. Een constatering die helaas ook menig professor bewijst. Soms vastgeroeste eigenheimers die zelfdenkers maar bloedirritant vinden. Bij de studie filosofie werd ik als een pâté de foie gras gans volgepropt met kennis van derden die ik slechts op tijd hoefde na te gakken. Niet mijn stijl. Exit eigenwijze, meneer Termes. Gelukkig zijn er wat zaken blijven plakken in zee Little Grey Zells... zoals een beroemd speurneus zijn breinliefkoos noemde. Wat ik opzocht in, op internet ging over het Dunning-Kruger-effect... dat ruwweg hierop neerkomt. Domme mensen weten niet dat ze dom zijn. Ze kunnen door zelfoverschatting hun conclusies en handelswijzen... niet correct beoordelen... Een van mijn favoriete denkers, Bertrand Russell, is een warm wijs mens. die gelukkig slaande ruzie kreeg met de geniale, kille superzak Ludwig Wittgenstein. Hij heeft over dat psychologische effect ooit geschreven. Het probleem van de wereld is. etc. De filosoof stelde dit ver voor de dichter. Hmm. Blijkbaar liever goed gejat dan slecht bedacht, Bukowski. Mijn punt, kopieer niet klakkeloos. Iemand, let op. Denk zelf. Verhef daarnaast uw klakkeloos gekopieerde mening niet tot waarheid. Dat is echt dom. De collegebank heb ik ingeruild voor een barkruk. Menigmaal lig ik nu met mijn voorhoofd op de toog. Vaak uit moedeloosheid... In de kleutercollegezaal, die een kroeg nu eenmaal is, worden we omringd door bulderende blaadschapen. die hun onwrikbare mening over het geschelschap uitstorten. Begin uw monoloog toch eens met de zin die eindigt op een vraagteken. Door te twijfelen komen we tot de waarheid. Uiteindelijk. Aldus Marco Termes. Oeh, zonder vraagteken, weliswaar. Ze hebben mij altijd geleerd: er is geen waarheid. Ja, wat je voelt is waarheid, hè? Nee, dat is jouw waarheid. Ja, dat is eigen waarheid, maar ja, dat is wel een waarheid. Ja, precies, het is een waarheid. De waarheid nee, niet bestaat niet. Ho ze. Hooguit in de wiskunde, maar zelfs dat is twijfelachtig. Tja. Ja. ja. Zo denken we gelukkig allemaal anders. Wat doe je nou met het handje? Maar, hè? Dat je muziekje mag opstarten oh. en dat we stoppen moeten met ouwe hoeren. Voor Hans, ons. vind jij dat ook? Ja, hij zat eerst al zo. Hij kan niet kletsen met een mond vol Mandarijn. Dat kan niet hè. Oh. Ik dacht dat je een gevuld varkenaar deed, maar het was een Mandarijn. <laughs> I need Ik het kondigen en dan mag jij. Oh, doe maar. De uh, first to Last Eternity van Snap. De no, okay. first? Ben je nu klaar? Nee. Schiet eens op dan. Oei, ja, hij is er nog. Hé, <laughs> hey, nog even terugkomen op dat hek wat uh, geplaatst zou zijn om de herten tegen te gaan. Daar had jij een aanvulling op, uh, uh, Ro. Ja, hij heeft een. Uh, uh, ik weet zijn naam nooit. Uh, degene die die herten altijd. Uh, onze hertenfluisteraar. Onze hertenfluisteraar. Ja, hij heeft er nogal wat kritiek op. In de zin van dat hij van mening is dat het niet werkt. Willem, volgens mij. Kan dat? Als ik zijn naam niet weet, kan ik ook niet zeggen. Kan. En misschien does it ring a bell? Maar goed, ga verder. Does it ring a bell? Ga verder. Goed. Um, ja, helemaal van mijn apropos af. Ah, had je die dan? Nee, maar hij, hij, is, hij heeft in ieder geval een wandeling gemaakt. Dus ik het goed heb met iemand van Staatsbosbeheer. Dat laten zien waar die herten er overheen springen. Uh, uh, ook laten zien hoe ze over het strand heen wandelen. Uh, hij heeft er nogal wat kritiek op. Ja, hij weet precies de route die die beesten ja, nemen. Hè? Want zou, hij gaat elke ochtend en elke avond ja. volgens mij op pad met die beesten. Om ja. ze te kijken hoe ze gaan en een beetje te begeleiden. Eventueel verkeer tegen te ja. houden. En, uh. ik, en, en zoals ik, een kritische volger... De, uh, volger Volgster in dit geval zelfs... Uh, schreef uh, als commentaar... Uh, het, uh, een poging om het lek te dichten... maakt het nog steeds lek. Ja, <laughs> dus, uh, dat is wel een dat mooie. Uh, ja, Daar uh, ja. was ik wel met haar nou, en Ik zou je vertellen... wij wandelen nog wel eens in de Amsterdamse waterlijn... en we hebben inderdaad gezien... Dat een hele horde herten gewoon door het hek springen. Hè? Dat is prikkeld prikkeldraad. Mm -hmm. En dan komen ze gewoon tussendoor. Hè? Ah, tussendoor, Dat ja, is, ja, okay. nou, ja. Ik vind het best knap eigenlijk. Ja. ja, ze zijn heel inventief geweest. Ja. Dus, uh, dus ja. een hek heb ik denk ik weinig zin. Ja, het ligt eraan hoe die gezet is, waar die gezet is en ja. hoe hoog die is. Ja. Ja. Uh, je gaat trouwens geen horde hebben gezien. Geen, geen horde? is een nee. kudde. Oh, een, heet het een kudde? Nee, een roedel toch? Een roedel? Een roedel. Geen idee. Een gewoon veel Kudder? herten. Hoe boeit ja. dat? Ja, gewoon een hoop herten. <lacht> Goed, we zijn er weer. Het is weer tijd voor ja. muziek, gok ik. Ja. Ik begeleid kakkelakken. De doodschoof kakkelakken naar huis. Dus daar ga ik ook een groep Oké, okay, de kakkelakfluisteraar bij deze. van. of Hearts. Juice Newton. Ja, nou. Klinkt lekker, hè? Ja, dat zeker. Ja. Nou, dat de, zeker. nou, de muziek nog. Nou ja. dat. Ja. Maar uh, ik, ik heb wel een nieuwtje en er is weer natuurlijk uiteraard een nieuwjaarsreceptie En dat is van 2018, jongen, jongen. De, de decembermaand... Dus stel... 30 dagen weg, hoor. Ja, zo om hè? Ja. Het gaat niet snel, zegt hij altijd. Het lijkt snel. Russisch. Precies, maar je leert wel. Ja, maar goed, wel. ga verder. De decembermaand staat voor de deur en voor je het weet is het jaar alweer voorbij. Op vrijdag 5 januari, om half acht tot half tien, wordt de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie in Zandvoort weer georganiseerd. Gezien het grote aantal bezoekers van de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie is het vanzelfsprekend ook in 2018 een gezamenlijke receptie georganiseerd en de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar in strandpaviljoen de haven van Zandvoort paviljoen nummer 9 gehouden. Tijdens de receptie, voor alle zandvoorters, presenteren allerlei organisaties op culturele, maatschappelijk, politiek en sportief gebied zich om u de beste wensen voor het nieuwe jaar te brengen. Burgemeester Niek Meijer zal bij deze gelegenheid zijn nieuwjaarsspits uitspreken. De, de verenigingen en de organisaties die zich eigen die aan hun eigen tafel willen presenteren tijdens de receptie... kunnen zich aanmelden via een at uiteraard. Aanmelden voor 9 december betekent dat de verenigingen... ook vermeld worden op de poster die de nieuwjaarsreceptie aankondigt. Deelname voor de organisatie, dat is 150 euro inclusief BTW. Nou, als je het snel zegt, is het niks. 150 euro BTW. Ja, wat je Dit is dus niks. Ja. Klaar. Druppel maar vol. <laughs> <laughs> Over druppelen gesproken? Nee, maar dat is alleen maar voor de deelnemers... Hè, die een eigen tafel willen. oké okay. De rest is volgens mij gratis. Grootisch. De rest heeft staanplaatsen. <laughs> <laughs> dat zal het zijn. Ja. Ja, dat is Jij moest een... druppelen. Ja, nou, dat er, uh, de, de wegen druppelen langzaam weer uh, vol. Um, uh, op de A9 was het echt ook een chaos uh, ja. uh, een uurtje geleden bij Velsebroek. Um, tussen Knoopend, Beverwijk en Rotterpolderplein stond namelijk een vrachtwagen stil. En dat was vanwege een afgebroken wiel. De, wagen, de vrachtwagen was veel te zwaar beladen. Dus ik had echt zo'n Herbie-effect, weet je Die ja, zo door zijn wieltjes heen ja. zakt, zo oh, zielig. Zo van, echt oh. ah, en ja. klaar. Ja, iedereen die te laat is, je rekening invoer, in, indienen bij de betreffende vervoerder. Ja, ja zoiets, ja. ja. Eigenlijk ja. zou dat. Ja. Hij was echt veel te zwaar beladen. Er is een speciale kraag gekomen om de truck op te hijzen... waardoor er een nieuw wiel ondergezet kon worden... En um, de linker en de rechter rijbaan werden afgesloten. En het verkeer moest weggeleid worden via de Spitsrook. Inmiddels is de weg weer vrij en lost de file langzaam maar zeker weer op. Mooi zo. Filmmuziek van de Week. Uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Ja, nou, degene die ik nu heb uitgezocht voor deze week... All Over the World van Ilo. En die komt uit de film Xanadu. 1980. Is dat Electric Light Orchestra? Ja, ook. Oké. Okay. Ja. Um, ja. Waarom mag jij wel door mij heen praten en ik niet door jou? Omdat mm -hmm. ik een interessante mm -hmm. vraag stel. Je, oh. Hey, waar gaat die film over? Ja, inderdaad. Die film die gaat over. Uh, um, het is een beetje een mythisch sprookje. Uh, gemixt tussen het verwijs naar de uh, rollendisco Xanadou. en uh, het zomerverblijf van De Kaan in Binnenmongolië, Xanadou. Een oh. uh, jonge kustenmeisje die in het rolschaats is, ro ze is rolschaats weg en hij gaat op zoek naar. Waar de film um, beter bekend om is, is de poging om muziek uit. 1980 en daarvoor, ver daarvoor, uh, door elkaar heen te mixen. Gene Kelly speelt onder andere mee. Uh, de film flopte als een rek. Uh, het was de laatste film, zeg maar, naar het tijdperk, uh, hoe heet die? Um, Zitten in uit Fever. en Grease Grease en um, Carwash. Ja. Yeah. Het is de laatste in de rij. Want tegenwoordig worden eigenlijk zulke soort films niet meer gemaakt. Hè? Weinig, ja, weinig, weinig. Inderdaad. Ik heb bij ILO heb ik altijd het idee dat zijn een stel kerels bij elkaar. Maar dat ik zei naartoe, dat is gezongen door een dame, of niet? De filmsong is, voor... is gezongen door Olivia Newton-John. Olijfje. Ja, was, olijfje. Ja. Die was op die, in die periode uh, op toppunt van haar roem. Ja. De soundtrack van de film is dubbel platina geworden. Want die was wel goed in tegenstelling tot de film. Ja, het was dus wat en lekker all over dan, the maar. world. Nou, kom maar. We zien hier aan, Ilo? Nou, ja, lekker hoor. Ilo. Jij had nog iets nieuws over bio-onlogische chocolade. <laughs> ja, bij de appie. Op het moment dat jij een notenallergie hebt... wordt je verzocht om uh, bepaalde chocolade terug te brengen. En dat gaat om de, uh, het eigen merk van Albert Heijn. De AH Biologische Melk chocolade van 100 gram. Uh, product heeft een batchcode. Um, die eindigt op 3,21. En de houdbaarheidsdatum is 15, 9, 2018. Um, iedereen die geen notenallergie heeft, die kan het wel gewoon eten. Dus uh, het gaat puur om het feit dat er sporen van noten ingevonden zijn. Ah, dat was het. Uh, ja, als je dat hebt, mag je terugbrengen naar de winkel en dan ja. krijg je, ah, je geld terug. En dan krijg je, je geld terug. Ja. Ja. ja, of je moet een uh, Epo-pen uh, zetten. Nou ja, liever niet brengen, maar nee. gewoon terug. Ja, ja precies. Epo-pen? Epi. Oh, Epi-pen e Epi dan? e en Epi. Uh, ja, Epi uh, en epi, Liggen ja. lig, lig ja. op mijn kussen. Die, die twee dingen liggen op, op zijn kussen. Ja. Ja. ja, goed. En door. Hans wordt helemaal nerveus, maar Sinterklaas valt dat toch? Ja, lief hè. Maar het is, is echt, gewoon, een, is gewoon echt heel een, schattig ook. Ja, ja wel. Ja. Ja. Ja. Hoe komt dat, Hans? Ik mag ook mijn schoentje neerzetten. Ah. Schoentje? Ja. Nou, Zo'n ja, boot op zich, man. Ja, 7, maat 57. Ik wou het zeggen. 57 gewoon? <laughs> ja, ja. ja. Goed. Nee, maar waarom ben je zo nerveus voor, ja, voor Sneakwas? Nou, ik, ik, ik hoop altijd dat hij me meeneemt. Uh, uh? Dat hij jou meeneemt? Ja, naar Spanje. Lekker warm. Ja, dat wel. Maar ja, daar, daar, daar word je nerveus van. Nou, een beetje. Oké. Okay. Ja. En wat voor liedje zien jij als je is, schoen zet? Dat is het, het kind wat bij mij naar, naar boven komt. Eigenlijk. Ah, ja, dat, ja, dat is maar wat weten. ik heb gezien. Daar ja. hebben we al een plekje gereserveerd in. Ja, uh, oh, de sociëteit, de laatste <laughs> avond <laughs> Ja, zou kunnen. Weet <laughs> je dat er mensen heel boos zijn nu thuis? Want? Oh. Die willen eten, maar ze krijgen nog niks te eten. Ze moeten eerst luisteren naar dit programma. Ja. Dat, is, dat is ook ja. wat, hè? Ja, ik, ah. heb, ik heb dat ja. gehoord, ja. Zitten <laughs> allemaal klaar? <laughs> ik hoop wel dat ze ja. vanavond op tijd is. Ja, vast wel. Ja, nou, ja. denk ja. ik wel. Ja. Je, nou, ze heeft, hij heeft niet middelleeftijd om overtijd te zijn. No. <laughs> <laughs> dus niet open, nee. <laughs> Bring it all back, S-Club 7. Uh, dame, heer. Ja, ja, vertel. We zijn er bijna erin. de En gast, moet we alweer ja. wachten op die uh, ja. reclames en ja. zo. Ja. Maar mij hoef je niet te wachten, hoor. Er zijn andere nou oh, mensen die er van... Nou, na na de, nou, het nieuws zal pfff. je zien waar ik straks mee begin. Oh my gosh, ja. dat loopt niet veel goed. Nou toch wel, hoor. <laughs> maar, nou, ja. Ja, vind nou, ik okay, ben ja, wel we, nieuwsgierig. We, we doen nog een heel klein stukje van een ander nummer. En dan uh, oh. naar reclame nieuws. Daar dan zijn, we we zijn, we we zijn we weer terug. Ons tot!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 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft dinsdag vier Syrische vluchtelingen aangehouden in Nederland. Twee van hen worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische misdaden in Syrië. Ze zouden hebben gevochten aan de zijde van de jihadistische groepering Al-Nusra. De twee zijn sinds 2015 in Nederland. Ze kwamen deze zomer in beeld door informatie van de AIVD. Samen met een derde verdachte zouden ze ook een rol hebben gespeeld bij de smokkel van een Syrische vluchteling naar Nederland. Drie van de vier verdachten zitten vast, de gesmokkelde vluchteling is niet voorgeleid. De voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn, wordt aangeklaagd voor het afgeven van een valse verklaring tegenover de FBI. Het zou eind vorig jaar zijn gebeurd. Flynn is een belangrijke verdachte in het onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Flynn heeft volgens het onderzoeksteam gelogen over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in Washington. Minister Zijlstra stelt dat Nederland niet verantwoordelijk is voor de zelfmoord van de Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak, omdat het Joegoslavië-tribunaal geen Nederlandse instelling is. Het is een internationaal strafhof dat in Nederland is gevestigd. Het staat onder toezicht van de Verenigde Naties. Zijlstra vindt het wel terecht dat aan het Nederlandse openbaar ministerie is gevraagd om de zaak te onderzoeken. De vrouw die zondag een kleuter achterliet op station Amsterdam Centraal is zijn moeder. Het is een vrouw van 39 zonder vaste woon- of verblijfplaats met, zoals het OM het omschrijft, de nodige sociale problematiek. De reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming bekijken of de vrouw begeleiding kan krijgen. In afwachting daarvan zit ze vast en het jongetje is ondergebracht bij een pleeggezin. Het weer, wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Vanavond vriest het al licht op veel plaatsen in het binnenland. Vannacht en morgen vroeg vriest het 1 tot 4 graden.